En ook daar kan hij wel uit de voeten. Maar centrale verdedigen, dat is de plek voor hem in de toekomst bij eventueel Nels Elftal en ook bij zijn teams. En wie weet keert hij weer eens terug in de top in Engeland volgend seizoen. Het zou zomaar kunnen bij hem. Nu kan hij ingooien. Babel staat daar klaar naar voren. Hij kan achteren naar de Roon. Kies nu voor Memphis. Memphis dan terug. Draait daar weg. Bal onder de voet. Maakt hij een actie. Alle Nederlanders staan even te kijken. Dus dan maar iets verder terug naar Stefan de Vrij. Ja, De wedstrijd is in principe gelopen met nog 20 minuten te spelen. Het is verder een kwestie van kijken wat Nederland met die 3-0 nog misschien kan doen. Een goal erbij. Zou wel heel leuk zijn. Ja, je zou ook kunnen zeggen van God nu... Uh, een schop wordt eruit uitgedeeld aan Van, van de Beek. Maar dat ging niet helemaal uh, met heel veel opzet. Tenminste, dat, uh, daar denkt overigens Van de Beek anders over. Want die gaat nog wel even door uh, mekken. Je zou kunnen zeggen, je hebt een man meer situatie. Nou, we willen ook wel eens zien uh, in voetbal opzicht... Uh, hoe je dat uitbuit. Maar dat is misschien een beetje uh, te veel gevraagd... als uh, Moutinho de bal is komen ophalen... Een van de verdetters van de Portugese ploeg, João Moutinho. En de bal gaat naar de rechterkant van het veld... waar Portugal probeert te combineren. En ik toch iedere keer maar kijk naar die zijkant... waar Wout Weghorst bezig is met zijn warming-up. Kluivert bezig is met zijn warming-up. En uh, ik denk dat Koeman straks wel gaat wisselen... maar voorlopig zien we de bondscoach zelf niet. Die heeft zelden gestaan voor zijn dugout Is nu weer gaan zitten. En met nog 20 minuten te gaan... kan je je afvragen of uh, deze wedstrijd... ik hoop het eigenlijk niet uitgaat als een uh, nachtkaars... want uh, je ja, hoopt misschien dat Nederland nu nog wel iets meer drang naar voren heeft, maar ja, je hoort het jezelf zeggen je denkt ja, je staat al met 3-0 voor tegen Portugal na een hele aardige eerste helft. Wie weet komt het nog tot iets als TT de bal opvangt, van de beker achteraan gaat. Ja, Memphis een hakje in huis heeft, maar die wil dan ook niet te veel van het goede. Daar wil dan uiteindelijk de roon tussen zitten. Die maakt een overtreding. Die zegt daarna sorry. Martin de Roon, die moet zich wel melden. Ja, die Portugezen zijn het helemaal zat, ook met die tweede gele kaart voor die. Cancelo, die scheidsrechter, die heeft het nu wel te verduren met die Portugezen. Dat is ook mooi, dat is toch wel het temperament van die Portugezen. Dat ze, ondanks het feit dat het een overwedstrijd is, hier toch wel ontzettend veel uh, irritaties tonen richting de scheidsrechter. En dan gewoon opgefokt zijn omdat ze 3-0 achter staan. Die scheidsrechter denkt, nou, kijk, okay, luister wel een keertje naar jullie, Portugal. En dan geeft hij dus de Roon een gele kaart eerst aan uh, de tweede aan de Nederlandse kant. Want ook TT had er al een na dat opstootje. Bij die hoekschop met Cristiano Ronaldo. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. Op de achterlijn wint de licht zijn duel. Zoekt lang Babel. Babel met een aanname. Die krijgt een tikje van Moutinho. En dan daar de volgende vrije trap. kon er nog wel eens... Uh, wat is het? 19 hele vervelende minuten worden. Ook gezien al die kleine overtredingen. En we kunnen één ding concluderen. 12 jaar later. 12 jaar na Nürnberg. Portugal en Nederland. Het worden nooit vrienden. Echt. Het worden nooit vrienden. Altijd irritaties. Altijd ruzies. En ook wat dat betreft uh, vanavond. Dat in deze oefenwedstrijd. Maar het is wel prettig dat we tegen een naar een keer uh, winnen. Want het was toch wel te gek, die uh, serie tegen Portugal. Italië is daarna de ploeg waar we de slechtste score tegen hebben. Maar die was nog veel beter dan uh, tegen Portugal. Een land uh, ook nog kleiner dan Nederland. Uh, althans, minder inwoners. Dat maakt het uh, nog gekker. Maar we hebben er altijd uh, verschrikkelijk veel uh, problemen mee, uh, mee gehad. Trouwens, Portugal wat natuurlijk al gewoon heel lang wel internationaal... in de topvoetbal. Generatie na generatie prima spelers aflevert En ook met hun clubs het natuurlijk beter doet dan uh, Nederland... Nu Prepper, 1, twee man weer voorbij, hoppa, de derde. Maar dan pakt hij net de buitenbocht en wordt de bal afgepakt daar door André Silva. Die iets uit de spits zich laat wegzakken. Maar de Portugezen hebben er de balen van. De bal gaat achterin de rond, echt een doelpunt maken. Dat zien ze zelf ook niet meer zitten. Ze proberen het nu nog wel iets met Martins aan de rechterkant. Gelson Martins zorgt voor een extra oppepper in het elftal. Gewoon echt een leuke, goede speler. En nu wacht hij, kan hij in balbezit komen, maar de bal gaat naar het midden terug naar Manuel Fernandes. En dan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes draait ook weer terug. Nee, het is afgelopen qua spanning. Het is een kwestie van dat de balans in de wedstrijd zit. Dat Portugal wat probeert, maar niet meer kan. Maar nu trouwens wel een afstandschot En Sillissen met een redding. Mario Rui, die kleine linksback van Napoli, probeert het op een plek dat je denkt van nou, kan je beter niet doen. Maar dan haalt hij uit. En dan moet Sillissen met het hele lichaam naar de hoek. Tikt wel die bal over de achterlijn. Het is een hoekschop. Niet meer dan dat. En een doelpunt weer verijdeld. Ja, Koeman loopt een beetje te ijsberen. En dat betekent als iemand ijsbeert terugloopt naar zijn assistent. dat betekent dat hij op, op twee gedachten hinkt. Dat doet hij eigenlijk toch al een tijdje. Ik denk dat hij uh, toch over de tweede helft... Uh, ja, Nederland houdt wel stand, maar niet heel erg uh, tevreden is over wat hij ziet. Want Nederland komt wel heel erg onder druk te liggen. Nu ook met tien man tegen elf. Nederland heeft dus een man meer na een rode kaart. Maar... Eigenlijk is Portugal wat dat betreft niet veranderd in het spelbeeld. Het is dan dus steeds Portugal dat aanvalt en Nederland dat verdedigt. En dat zou dan eigenlijk, zeker nu Ronaldo weg is, niet mogen. Nederland zou wel wat dominanter aanwezig mogen zijn met een man meer. Als Portugal weer voor de goal komt, TT verdedigt. De bal niet als laatste raakt. De bal wordt als laatste geraakt door een Portugees. En dat uh, betekent dat het een doeltrap wordt. Kluivert en Til gaan naar binnen. Doen hun versje, hesje uit. En dan vraag ik me af of ze zich klaar gaan maken. En ik zie Guus Til daar staan. En ik denk inderdaad... Dat Guus Til gaat invallen. Ja, die gaat uh, echt, uh, zich klaarmaken voor een invalbeurt. Kluivert dus niet. Er zijn nog wat anderen bezig aan de warm-up. Bijvoorbeeld Berghuis. Hey, die blijft dan uh, vermoedelijk twee interlansen aan de kant. En dus uh, Til. Het is Til die eraan gaat komen. En dat komt dus het debuut aan voor de in Zambia geboren... maar in de Bijlmel opgegroeide Guus Til. Dat is leuk voor de speler van AZ die grote sprongen heeft gemaakt... We zien wat hij dan nog kan in het laatste kwartier van deze wedstrijd. dat is eigenlijk ook hetgeen wat je nog wil zien dan in deze wedstrijd. In het laatste deel 1-2 debutanten. En ik denk dat ze allebei gaan komen. Want ook Kluivert krijgt de laatste instructies. Dat zou natuurlijk ook geweldig zijn voor Justin Kluivert. 18 jaar en 325 dagen oud. Hij kan zijn vader niet meer inhalen. Die was 18 jaar en 132 dagen toen hij zijn debuut maakte. Patrick Kluivert, 79 Interlands, 40 goals, dat kan hij wel nog inhalen. Maar dan moet hij wel een geweldige carrière gemaakt. maken, Justin Kluivert, om die 40 goals te passeren. En die 79 Interlands, je weet het nooit, hij is een waanzinnig groot talent. Nu dan de Portugese, goede opening over een meter of 20, 30 naar Gelson Martins. Gelson Martins dreigen, uh, hij is gewoon super handig met die bal, legt hem uh, terug naar Manuel Fernandes. Manuel Fernandes met zijn linker haalt uit, die, uh, dat schot dat strand. Maar dan de, de vrij die die bal niet wegkrijgt. krijgt, Ake die dat dan beter moet gaan doen, doet het ook wel. Uh, legt ...daar in de zone, in de buurt van Memphis Depay... ...maar niet precies. Dat betekent dat Portugal met vier man daar om Memphis heen... ...die bal kan oppakken en aan een aanval kan beginnen. Nederland wacht en zal met Kluiver bijvoorbeeld ook goed kunnen counteren... ...want die is wel zo snel als de brandweer. Ja, als uh, ik, ik zit, uh, ik, dat, dat, dit vind ik altijd fascinerend wat er... Uh nu gebeurt. Dat je dus klaar bent met je lange warm up en dat je dan dat heeft alles met standaard situaties te maken, denk ik nog een boekvol instructies voor je kiezen krijgt. Ik denk dat Kluif niet luistert. Nou, het is sowieso bewezen dat een, een, een voetballer of een sporter die vlak voor een invalbeurt nog heel veel instructies krijgt, daar eigenlijk nauwelijks iets van opneemt. Maar er zijn de assistenten die dat toch nauwelijks iets van aantrekken, want toch heel heel heel veel instructies krijgen ze. Terwijl een doelpoging van de Portugezen, ruim overgeschoten zien worden. En daar komen ze dan. Hier is toch een prachtig moment voor Gusteel van AZ en Justin Kluivert, zoon van Patrick Kluivert. Want zij gaan hier in Geneve in maart 2018 hun debuut maken voor het Nederlands elftal. En laten we hopen dat we dit moment over jaren, jaren, jaren nog een keer terug uh, gaan horen. Of dat we hierover gaan terugdenken. En dat we dan kunnen zeggen, kijk, net als uh, nou, ik noem maar wat, uh, de Snijders uh, en andere grote spelers... Maakte zij toen hun debuut. Overstrauwen oh, Sneijder deed dat ook in 2003 tegen Portugal. Hier komen Gustil en Justin Kluiver. Debuut Nederland Nederlands al, En dat is mooi voor deze twee jonkies. En dan krijg je een haasje toch? Ja, ja. afloop in de kleedkamer denk uh, ik. Uh, Jan Hoogma. Staan de haasjes klaar. zal maar een klap geven. Kluivert, die echt het veld in wil. Hij moet er een nummer 10 af en dat is Memphis Depay. Die de eerste helft van Nederland nuttig was, dreigend was. Knokte in duels en goed in de land heeft gespeeld. Samen met Babel voorin geeft dat mogelijkheden voor het Nederlands elftal. Gewoon ook omdat ze bewegelijk zijn, snel zijn. En omdat ze goed van zich afbijten als het nodig is. De wissels zijn daar. We gaan zo het laatste kwartier in. Ik hoorde iets uit Hilversum, maar ik begreep het niet helemaal. We gaan even terug, denk ik, om... Ik zeg het maar, jongens. Ja, hebben de visie onder. van Kees. Nou, we gaan even terug naar Hilversum. <laughs> ja. Het is jullie. Visie van Kees. Kmakman willen hem ook wel eventjes horen. Ja. Al die nieuwe linken erin, Kees. Ja, dat is ja, echt het is voor, vooral nu, om he? die jongens uh, een debuut te gunnen. Ja, ja het is, uh, wat Arno zegt, dat is natuurlijk ook wel waar. Dat het heel erg fijn is dat we deze wedstrijd gewoon gaan winnen. Dus dat de wedstrijd gespeeld is, is in dat opzicht niet zo erg. Maar het is wel jammer voor ons als... Uh, het voetballiefhebber dat de laatste twintig minuutjes nu uh, ja. Ja, een beetje door kan. Maar ja. je zei net ook, ik heb ook wel eens meegemaakt... dat ik als voetballer de eerste helft echt heel goed speelde met z'n allen. Dan is het niet zo raar dat die tweede helft een stuk minder is. Nee, dat, dat zie je gewoon ontzettend vaak. Omdat je weet dat de tegenstander iets anders gaat doen. Als je 3-0 of 4-0, wij hadden het laatst ook dat we 4-0 stonden, dan weet je dat de tegenstander zo'n tweede helft iets anders gaat doen. Of meer verdedigend, of misschien wel meer naar voren gaat spelen... zoals Portugal dan nu deed, of gaat wisselen. Ja, Dus zo'n tweede helft wordt dan eigenlijk zelden precies hetzelfde als zo'n eerste helft. En dat wordt eigenlijk altijd minder dan. En het is ook heel moeilijk om hetzelfde niveau te halen dan? Nou, ik denk dat het eerder echt met de tegenstander te maken heeft. Ja, met... ja, precies. Ja. Je gaat wel met dezelfde intenties naar, uh, naar buiten. Maar onbewust denk ik ook dat je denkt van nou, 3-0, 4-0. Het hoeft niet meer zo nodig. Ja. En laten we maar gewoon de nul houden, dacht Nederland nu ook. En heb je dat ook gezien bij die spelers? Dat ze misschien net wat minder scherp waren dan in de eerste helft? Misschien wel, ja, want mijn verschaft net even een haki, dat heb ik hem de eerste helft niet zien doen. Nee. Weet je Die dan even verkeer komt, dan denk ik toch dat ze met dat soort dingetjes misschien iets makkelijker denken. Ja. Hey, Tete is vervangen door Til, betekent dat dat we nu met vier verdedigers gaan spelen in plaats van vijf? Uh, nee, ik denk dat Van der Beek in de zone gaat spelen Daarop rechts, zie ik nu. Als rechtsback uh, een zeg maar. Zie Als je daar. De hoge, hoge rechtsback. Ja, dat klopt. Ik vind toch dat Ake wat uh, korter op die Martins mag spelen, want hij laat hem nu wel... Kijk, nu krijg je weer zo'n opening. En dan laat hij hem elke keer aannemen en op hem af komen dribbelen. Dit is een andere jongen, maar en ik vind dus wel dat hij daar wel wat beter uh, ja, dat is dat is recht... ja, dat is die rechtsbuiten, die is in de rust dat is een klopt. gevaarlijke jongen. Ja, dat is de gevaarlijkste speler bij Portugal na rust. Dus ik vind wel dat, we daar, dat ze daar wat korter op moeten zijn. Ja, uh, die krijgt veel ruimte waardoor die ook gevaarlijk kan zijn. Ja, klopt, ja. ja. Oké. Okay. Ja, nou tegen tien mannen is het. Dus uh, de Portugezen proberen ja. nog wel, maar echt uh, bijten. Ah, Nederland mag nog wel even tien minuutjes zijn. Zijn ja. de tweede af nog niet bij de goal geweest voor Portugal? maar nee, mag dat nog wel even een... Uh, ja. Wij hebben nul kansen geturfd. Maar misschien ja. Arno en Jeroen. Ik dacht eigenlijk geen zo lekker met Kees. Met het, uh, eigenlijk was het bijna een beetje verslag geven. Als je dat nou even doorzet. Dan kunnen Arno en ik voor de drukte hier weer echt eens lastige taxis krijgen. Hier. Nee. <laughs> oh even voorbij, hoor. nee, nee. Nee. Nee, je hoort er engel van blijven hoor. Dat is een we werken voor je geld wel. Wel. Nee. Nee, ja, ja, ja, je hebt helemaal gelijk Kees. Je weet als geen ander hoe dat is. In de 81ste minuut staat het 3-0. Voor het Nederlands elftal. Dat is twee keer heeft gewisseld. Overigens, Ik zei al, Sneijder was een van die grote spelers die debuteerden tegen Portugal in 2003. De ander heeft het ook aardig gedaan in het Nederlands elftal. In diezelfde wedstrijd uh, die ze het debuut maken. Dat was Arjan Robben. Die zien we dus niet meer in dit oranje van Ronald Koeman. Nu dus wel Guustil en Kluiven. Terwijl de Portugezen rustig doorgaan met aanvallen. En er een hoekschop volgt omdat Martin de Roon het duel in de lucht wint van Xiao Mario en van de andere invallers. En dus komt er een hoekschop vanaf de rechterkant in de 82e minuut. De warm up wordt gedaan door de keeper van de Portugezen, Want die heeft inderdaad naar rust nog helemaal niets te doen gehad. bal draait uh, al over de achterlijn. De grensrechter heeft opgelet. vlaggen is omhoog. Uh, bal niet goed geraakt. Dat betekent een uh, doeltrap voor Nederland. En uh, dat betekent dat die corner in ieder geval niet gevaarlijk wordt. Nederland, ja, de nul is ook prettig. Allemaal statistieken waar je later wat aan uh, hebt. Die Portugezen waren daar kampioens ongeveer in. Maar die, die zijn dat nu dus kwijt. En Nederland is daar helemaal niet zo goed in de nul houden. Heeft dat veel minder vaak gedaan in de laatste twee jaar dan Portugal. Dus dit keer zou het geweldig uitkomen als dat wel een keertje lukt. Er komen twee wissels aan. ook bij. Oranje dat zien we Berghuis volgens mij sowieso daar klaarstaan. Fosso Mensa. En Vosso Mensa die uh, natuurlijk aan de rechterkant kan spelen bij het Nelsalftal. Uh, komt uh, er ook nog even in. Dat betekent dat alle spelers... Bizzot. Ja, Bisot heeft uh, niet gespeeld en heeft zijn debuut niet kunnen maken. Nou, dat is niet zo heel raar. Die zal die ook niet uh, inzetten. Dus het is hopen dat hij nog wel een keer zijn kans krijgt. Maar hij wilde iedereen laten spelen. Dat is ook uh, het geval nu. Ze kunnen allemaal bogen op een trainingskamp Met ook weer Interland minuten erbij. Of Interlandse bij Portugal. Het gaat allemaal nog steeds wel af en toe behendig zoals nu met João Mario. Verslikt zich, hij is in geval aan de linkerkant op het middenveld bij Portugal. In Nederland dan misschien een counter, maar die wordt onderbroken door diezelfde João Mario. En dat betekent dat Van de Beek misschien terug moet, dat lukt niet. En dan tikt hij de bal slim tegen de speler aan. En gaat hij over de zijlijn. En dan gaat Nederland inderdaad nu wisselen. Van de Beek kijkt naar de zijkant. Eh, en eh, zijn nummer gaat daar vast omhoog. Berghuis voor Babel zou kunnen. Is de andere logische wissel. En is dat ook het geval? Het bord eh, gaat nu instelling worden gebracht. Twee wissels voor Oranje. Gaat maar om een aantal minuten. Het zijn streepjes achter je naam. Dat is wel belangrijk voor een voetballer. mee. die wissel kan nog niet. Want de organisatie is nog niet klaar aan de zijkant. Nou, nu gaat die bal weer over de zijlijn. Nu mag dat bord echt omhoog. Inderdaad met 17 berghuizen erin. Ryan Babel eruit. Prima gedaan Babel. Uitstekend. Er zijn mensen die zeggen hoe kan een speler nou 13 jaar na zijn debuut nog van waarde zijn voor het Nels elftal. Ryan Babel laat zien dat hij dat wel degelijk kan. En fosu Mensa is de speler die voor de licht in het team komt. En niet voor Van der Beek. Gewoon een plek daar achterin mag hij gaan innemen. Kan hij ook makkelijk met het lijn van hem. Hij staat daar nu bij Nederland achterin... dat nu met vier man op een rij daar gaat staan... tegen het team van Portugal. Het zijn allemaal wissels. Het moet even gebeuren. Nu gaan we weer voetballen. Laten we hopen op een mooie actie van Kluivert bijvoorbeeld. Dat kan ons toch vrolijk maken. Ja, het zegt ook al iets over, uh, ja, proces zo'n woord... over uh, waar, waar Koeman mee begonnen is, denk ik, deze week. Hij heeft met ze getraind. Hij heeft gedaan aan teambuilding. Uh, het hele verhaal van het hotel, uh, de spelletjes. Het is allemaal bekend. En uh, dan is het dus wat daar ook toch wel bij hoort... is dat je dan aan het einde van de week... iedereen tijd hebt gegund dat niemand... Uh, wat dat betreft met een heel erg rot gevoel naar huis gaat. Omdat hij niet in actie is gekomen. En dat, is, dat vind ik eigenlijk heel erg slim van, uh, van deze bondscoach. Waar we hiervoor bijvoorbeeld de botscoach hadden. Die Wesley Snijder in Schotland gewoon lekker 90 minuutjes op de bank liet zitten. Om maar even aan te geven hoe je uh, verschillende tegenzaken aan kan kijken. Jean Moutinho heeft uh, de bal halverwege de helft van het Nederlands elftal. En Van de Beek moet daar aan die kant weer verdedigen. Portugal speelt hem rond. Het is het uit uh, zingen van de tijd. We hopen misschien nog wel op een counter. Inderdaad zometeen van Justin Kluivert. Als uh, uh, Nederland een keer zou kunnen overnemen. Maar de Portugezen met z'n tiener. Uh, ja, doet eigenlijk niet heel veel anders dan met z'n elfen. Dat is namelijk gewoon de bal over de zijkant. En dan hopen dat er iemand in de 16 is die er een keer tegenaan loopt. Nu Nederland, neemt Nederland over met Til. Dat is een goede bal. Daar komt dan zo'n counter. Berghuis net niet. Wordt wel afgestopt. En er ligt iemand met Til. heel veel pijn. Het zal toch niet waar zijn Til. dat je in zo'n wedstrijd nog ernstig geblesseerd raakt. Maar Guus Til is in dat duel. En Guus Til is geen pieper. Koeman is woest. behoorlijk geblesseerd geraakt. En dat gestrekte been leek hem ook wel flink te zijn. En Til ligt daar. Maar krabbelt nu wel op. Dus dat geeft uh, wel aan dat het meevalt. Koeman voetert die vierde official uit. Uh, dat, het is natuurlijk ook wel zo dat het ja, zal vandaag niet zo snel gebeuren. Maar als dit nou echt inderdaad een hele harde overtreding was. Dan had de videoscheidsrechter zich ook gemeld. Maar we hebben die momenten in ieder geval niet teruggezien. Dat hoeft overigens niet uh, te zeggen dat de videoscheidsrechter nooit is gebruikt. Door de scheidsrechter. Die kunnen ook communiceren zonder dat daar nu... Uh, het spel voor stilgelegd wordt. Er kan communicatie zijn over dat penalty moment. Bijvoorbeeld met Cristiano Ronaldo. Dat hij op zijn oor hoort uh, niks door. En uh, ook hier wordt ongetwijfeld wel naar deze overtreding gekeken. Maar gaat het spel verder? Soms is het gewoon gissen of er communicatie is. Dat is een winstpunt. Misschien nog te halen in de komende tijd. Gooi die communicatie dan ook maar open. Maar zover zijn uh, ze met die videoscheidsrechter Maar toch al nog altijd veel discussie over is. Zijn ze nog niet. Portugal heeft de bal. Speelt hij rond. De 87ste minuut komt eraan. Het staat nog altijd 3-0 voor het Nederlands elftal Een stand die al op de bos stond na de eerste helft. Ja, we zouden die klok ook wel een duwtje willen geven, want het is gewoon voorbij. Het is uitspelen van de tijd. Het is alleen leuk voor de invallers, die natuurlijk in hun dromen nog in de laatste paar minuten een geweldige actie hebben gemaakt. Maar nu moeten ze dat ook op het veld laten zien. Zo'n kluivert is brutaal genoeg om als hij de bal krijgt, ermee vandoor te gaan. Er zijn ook spelers die de bal helemaal niet raken als invaller. Jeroen had het uitgezocht. Vardy met Engeland tegen Nederland heeft 20 minuten ruim. 25, 25 minuten meegespeeld en er is later gebleven ...dat hij niet één keer de bal heeft getoucheerd. Helemaal niet. Niet met het hoofd, niet met een pink. Helemaal nul. En dan baal je helemaal. Zeker als het je debuut zou zijn, dan denk je toch van... ...waarom, waarom was ik hier eigenlijk vandaag? Maar oké, okay, bij Nederland is dat niet zo. Volgens mij, ik denk dat ze hem wel even aangeraakt hebben. Hoewel, Portugal wel heel veel de bal. Heeft en Nederland eigenlijk alleen maar achteraan. Rent met nu weer Guedes. En dat schot wordt van richting veranderd. is goed naar de hoek, kan die bal makkelijk pakken... ...en gaat hem weer in het spel brengen. Ja, is dus voor Zillesse wel gewoon belangrijk als keeper. Maar ook voor die vertrouwen. ...is dat je... ...oké, okay, je hebt de tweede helft onder druk gelegen. Je kan eigenlijk niet super tevreden zijn over de tweede helft. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar je hebt wel de nul gehouden en dat is toch altijd wel wat waard. Als Van de Beek de bal nog een keer meegeeft aan Til. Til die hem meekrijgt, hem niet binnen de lijnen houdt. Dus ja, het is een lastige invalbeurt voor Guus het is sowieso natuurlijk ook wel lastig inval... ...met nog een kwartiertje te gaan als zo'n wedstrijd al... ...eigenlijk als de angel er al een beetje uit is... Maar goed, het gaat inderdaad om het feit dat je dan nu kan zeggen dat je in ieder geval international bent. Je hebt je gemeld, en de vraag is of Groenstil straks terugkomt als Nederland in juni, vlak voor het WK voetbal, gaat spelen in Slowakije en in Turijn tegen Italië. Dat is een mooi interland. En het is te hopen dat, want dat zie je natuurlijk wel altijd aan het einde van de competitie, dat dan ook iedereen weer mee kan. Zodat dat zijn nut kan bewijzen, ook dat trainingskamp. Want dat zijn dus de laatste twee oefenwedstrijden voordat Nederland straks begin september gaat beginnen aan de Nations League. In uh, die pool met Duitsland en Frankrijk, die loodzware pool. Als de Portugezen nog een keer een vrije trap krijgen na een overtreding van Donny van de Beek. De 89ste minuut komt eraan. Arno, jij mag het er even overnemen. Je was al weg, hè? <laughs> ja. Nou, ik zat even te kijken naar uh, wat de reacties ook uit het land zijn op zo'n wedstrijd. Dat is wel grappig. Iemand die zei: van Ik zou het veld in gerend zijn aan, aan Ronaldo om een uh, telefoonnummer gegeven. Te geven. En dan om te vragen of hij uh, mij op de foto wilde zetten met Filena. Ja, dat had ook een optie geweest uh, voor vandaag. Maar dat was niet het geval. Iedereen rende echt het veld op om uh, samen met Ronaldo op de foto te gaan. Komt de vrije trap? Die kun je er zo maar in Komt de kopbal. Oh, wat een goede redding van Sillessen. Die kopbal die, die gaat richting de hoek. Sterker nog, je ziet hem in de hoek. Je ziet het net eigenlijk al bewegen. Maar Sillessen had geen zin om daar mee te te werken. En wat een geweldige redding. Hij raakt hem daar aan. Een kopbal van Gou Edes. En dan moet je echt van goede huizen komen. Wil je daar nog bij zijn. Sillis is van hele goede huizen. En zo is die concurrentiestrijd in het doel ook prima. Zoet en Sillis maakt het elkaar lastig. Hebben allebei goed gekiept. Sillis in de tweede helft nu spectaculairder. Dat wel. Maar ook Zoet heeft het best aardig gedaan tegen Engeland. Dus dat moet Koeman hem uitzoeken volgende keer. Nu een glijpartij daar. Komt die bellen voor de goal en wordt hij weggehaald. Van de Beek, van de Beek op de lijn. Nu was Silles wel geklopt. Maar staat Van de Beek daar nog. Zo met Verenigde krachten blijft Nederland overeind. Het gaat niet makkelijk. De laatste paar seconden kan zo'n bal er ook nog ineens ingaan. Heel dichtbij. denk je van nou, Dan gaat hij er nu in. Ook Silles stond er nog wel. Maar hoeft er niks te doen als hij dat al had gekund. Want Van de Beek was dapper genoeg om die bal te raken. Dan nu Droom en een countermogelijkheid. Hij geeft de bal diep. Nou komt hij dan. Kluivert, Kluivert en Til voor de goal. Til, maar hij wordt aangeraakt. Anders dan zou Til er weer in kunnen schuiven. Justin Kluivert zacht daar stil staan. stilstaan. Wil die bal over de breedte naar Til spelen. Maar via een teen van de Portugees... komt die bal net buiten bereik van Til. Jammer, anders dan zou de 4-0 dichtbij zijn geweest... van twee debutanten eigenlijk. Ja, ja jammer, maar uh, had, had ook wel gewoon afgemaakt moeten worden. had uitgespeeld moeten worden. Zo kritisch mag je dan ook wel kijken naar dat ene moment... dat je dan krijgt als kluiverd zijnde de, de diepte ingestuurd. Uh, ja, Koeman kan erom lachen. Deed weet dat de buit wat de overwinning betreft winnen is. Als nog een keer een lange bal volgt van... Uh, van de Beek richting Berghuis. Maar die kan daar niet bij. En een overtreding wordt gemaakt door Gustil. Scheidsrechter maakt hij al een einde. Nee, we krijgen nog een paar minuutjes erbij. Drie. Drie minuten extra tijd. En dan uh, zit het erop. En dan zit ook uh, deze ene laatste interlandperiode voor Portugal erop. Morgen krijgt trouwens nog een heleboel aardige andere in te lans. Voor de ploegen die naar het wereldkampioenschap gaan. Portugal... Uh, wil hoge ogen gooien op dat wereldkampioenschap voetbal. Zit in een zware pool. Speelt al op de tweede speeldag tegen Spanje. Natuurlijk een enorme kraker. Maar lopen vanavond nog wel een klein krasje op. Als Nederland misschien nu nog een keer kan counteren met Berghuis. Berghuis probeert er langs te komen. Dat lukt niet. Dan wordt de bal naar voren geramd. En zit er bijna één minuut van die extra tijd op. Als de bal zo meteen door Sillissen nog een keer naar voren getrapt kan worden. Overigens ga ik me wel afvragen wat Sillissen na... Uh, dus de seizoenen die hij nu heeft gehad met Barcelona op de bank. Gaat doen komende zomer. Blijf je er gewoon lekker zitten? Vind je het prima? Heb je het naar je zin? Of ga je toch denken ja, aan uh, weer eerst keeper worden ergens? Dat is altijd interessant. Het, wo strijk... het woont wel lekker. Ja, nee. Het verdient wel lekker. Ja, het is al en je, je, je, Elke dag met Messi is ook uh, niet vervelend. maar ja, Misschien dat je op een gegeven moment toch wel gewoon weer wil gaan uh, keeper En dat zit er zo lang ter stekende. Dat zou voor Nederland zet... wel goed zijn nee, natuurlijk. Hè? Ja, nee. ja, dat denk ik ook. Maar goed, uh, dat is aan uh, Silles... die voorlopig wel heeft aangegeven dat hij daar prima naar zijn zin heeft. Hij is nu de man die de bal naar voren trapt... richting Justin Kluivert. Die verliest het duel in de lucht. Dat is niet verrassend. Maar de bal daarna wordt ook opgepakt door de Portugezen die nog anderhalve minuut hebben voor die ene treffen. Nederlands voetbal was de laatste jaren toch echt... een soort uh, kop van jut op de kermis. Uh, zo'n fan met zo'n moken die maar uh, in blijft slaan. Uh, en dan is het ook wel eens prettig... als je gewoon met 3-0 voorstaat tegen Portugal. Dat betekent echt niet dat het Nederlands voetbal... ineens helemaal uh, boven Jan is. Dat is onzin. Dat is wel een vingerwijzing dat er mogelijkheden zijn de komende jaren om uh, goed te presteren. Dat wel, want anders win je ook weer niet van Portugal. Dat in de eerste helft uh, vol gas ging met een heel aardig elftal in Nederland toen toch al met 3-0 zag leiden. Die tweede helft die moeten we vooral snel vergeten. Die eerste helft geeft uh, toekomstmogelijkheden voor Oranje aan. En dat Koemal in ieder geval op een interessante weg is. Een weg die we de komende tijd uh, op de voet gaan volgen. Maar het ziet er allemaal wel iets vrolijker uit. Je krijgt er een keer een glimlach voor op je lippen. Het waren mooie goals. En vooral ook uh, jonge spelers lieten leuke dingen in shut van Mel zelf te laten. We dat niet vergeten. Veel spelers die echt in het begin van hun twintiger jaren zijn. Of zelfs zoals de licht gewoon pas 18 jaar. En dat betekent dat het ook spelers zijn die de komende jaren nog beter kunnen worden. Portugees aan, aan de bal. Zij moeten deze kater even verwerken. En dan ook weer verder gaan met wat ze aan het doen zijn. En let op op het WK. Dan kunnen ze best wel staan met dit team. Nu van de Beek. Iedereen moet helpen in de 16 meter. Want ze dringen nog wel aan om een goal te maken. Voorzet daar. is de paal niet. Ak En dan de Roon natuurlijk. Gewoon maar wegschiet even. Ja, en weg is weg. Ja, je, moet ook, je moet ook wel blijven hameren op het feit dat, net zoals ik je na vrijdag moest blijven hameren, dat je niet gelijk depressief moet worden van één wedstrijd. Dat het... Ja, uh, uh, uh, nog wel een tijdje gaat duren voordat je er helemaal bent. Want ik moet altijd denken aan die uh, oefenwedstrijden. Eind mei, begin juni, voor het EK 2016. Die vliep ook allemaal heel aardig in Polen, in Oostenrijk. En daarna ging het alsnog helemaal mis. Maar goed, deze overwinning heeft Koeman te pakken. Zijn eerste als bondscoach van Nederland Zelftal. Het was in de tweede helft uh, niet geweldig van het... Uh, Nederlands al, maar in de eerste helft wel. 3-0, dat is een hele mooie uitslag... door Goals van Memphis, Babel en Van Dijk. De Portugezen proberen het nog een keer... sprinten nu met z'n allen het veld op te maken. Ronaldo is al naar binnen. En selfie zit er niet meer in. Nederland wint in Genève met 3-0 van Portugal. Jeroen Elsoff en Arno Vermeulen waren dat vanuit Genève. Ja, en hier is Kees Kwakman dus. Kees, ik heb een hele mooie zin opgeschreven van Arno Vermeulen. Een vingerwijzing dat er mogelijkheden zijn in de komende jaren. Nou ja, uh, laten we het open. Toch? Maar ben je het er mee eens? Ja, gezien de eerste helft wel. We moeten, uh, we, wa, Hosanna was het de eerste helft. We moeten ook een beetje kritisch zijn op de tweede Jij helft. Jij deed ook mee aan Hosanna. Moeten we er eerlijk Terecht, zeggen? terecht. Ja? Ja, Gelukkig okay. maar, want we hebben eindelijk weer eens wat te juichen. Maar ook de tweede helft moeten we wel zeggen. Zeker als ze dan met een man mee, meer komen te staan. Ja, mag er wel een beetje meer jongens, ja. kom op. Eerste helft een acht, tweede helft een vijf? Uh, ja. Zo. Zometeen meteen nog veel meer. Na het uh, uitgestelde journaal van tien uur.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 Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk. Heldere teksten. Ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, Passio. 25 cd's met de mooiste paasmuziek voor maar 34,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. NPO Radio 1. Het is drie minuten voor half elf... het uitgestelde nieuws van tien uur met Clemens Peters. De Amsterdamse crimineel die was opgepakt vanwege betrokkenheid... bij de moord op Heineken ontvoerde Cor van Hout is weer vrijgelaten...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 De schapenhouders krijgen een vergoeding van de provincie voor hun gedode dieren. De wolf die de schapen heeft doodgebeten... is waarschijnlijk de wolf die anderhalve week geleden in België werd doodgereden. Dan nog het weer vanavond brede opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er plaatselijk nog mist ontstaan en dan wordt het min 1 tot plus 4 graden. Morgen is het bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt morgen ongeveer 8 graden.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 Vader. Alsjeblieft. Donderdag live vanuit de Bijlmer Geef dat ik niet over te lijden. Het jaarlijkse muzikale paasevenement The Passion. Willen jullie dat ik Jezus vrijlaat met onder andere Tommy Christian, Wellness Grace en Brain Power. The Passion. Donderdag om vijf over half negen live op NPO 1. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianefonds.nl.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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomporst en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij het laatste half uur langs Lijn en Omstreken. De Omstreken bleven vanavond beperkt tot Genève... waar, zoals u het al hoorde, oranje met 3-0 won van Portugal. Zometeen kijken we terug op dit duel met onze analist Kees Kwakman. Mijn eerste belangrijkste sportfeiten van vandaag op een rijtje. FC Twente heeft trainer Gertjan Verbeek per direct op non-actief gezet. Verbeek wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. en de slechte werkrelatie met spelers en staf. Twente staat laatste in de redivisie en won onder Verbeek sinds eind oktober slechts één wedstrijd. Verbeek wil nog niet reageren, maar Joep Schreuder heeft hem wel even gesproken. Ja, ik zeg: ben je verrast? Nou, niet zo. Uh, omdat de situatie in NCD steeds meer onhoudbaar werd.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 Uh, heeft Gert-Jan van Fabrik zijn congé gekregen. Tien minuten later stond het al op de site van de regionale media. Fabriks taken worden voorlopig waargenomen door assistent Marino Pusic. In de Volvo Ocean Race is de Britse zeiler John Fisher overboord geslagen. Het gebeurde bij stormachtige wind en hoge golven... op ongeveer 2500 kilometer ten westen van Kaap Hoorn. Fisher droeg reddingskleding toen hij in de oceaan terechtkwam. De andere bemanningsleden van Team Sun Hung Kai slash waar ook de Nederlandse zelster best deel van uitmaakt, zijn ongedeerd. De wedstrijdleiding van de Volvo Ocean Race laat weten bezorgd te zijn, zeker gezien de weersomstanden. weersomstandigheden. Er is inmiddels een zoekactie en een reddingsoperatie in gang gezet, maar zonder resultaat voorlopig. Bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang was Jeroen Bijl nog chef de mission, maar nu heeft hij een nieuwe baan. Bijl wordt per 1 mei de nieuwe technisch directeur van de Nederlandse Hockeybond. Zometeen bellen we met hem. Je ziet, Amin Younes is tot het einde van het seizoen niet meer welkom bij het eerste elftal. De Duitse aanvaller weigerde twee weken geleden om in te vallen tegen Herenveen. Om die reden zette ajax trainer Erik Ten Hag hem al terug naar jong Ajax. En daar mag hij het seizoen ook afmaken. Younes mag geen officiële wedstrijden meer spelen bij jong Ajax. Daarvoor heeft hij al te veel wedstrijden gespeeld in het eerste. Nou, wonderlijk verhaal, een Younes. Ja, apart toch wel. Hè? Want die was onder Frank de Boer toch wel een hele belangrijke speler voor de Ajax. Of ja. in ieder geval... Die Mannschaft uh, gehaald? Ja, de Duitse helft al gehaald. Uh, maar nu echt als een nachtkaas gaat het Dan nog dat verhaal met Napoli. Ja, had eigenlijk, was, ging eigenlijk weg. Was weg. Ja, en daar schijnt hij nou uh, onbeperkt contracten te hebben ondertekend. Maar daar wil hij nu vanaf. Maar Napoli zegt, nee, je hebt het ondertekend. Dus dat is huh? ook nog niet... Uh, ja, dus uh, die zeggen nu dat hij wel een contract heeft. Dus als hij weg wil, dat er een club een afkoopsom moet betalen. En terwijl hij zelf dat betwijfelt, ja. Maar waarom zou hij daar niet heen willen? Ja, weet ik niet, want dat nee. lijkt mij in ieder geval een geweldige club. Ja. Ja. Uh, maar goed, ja, heel ja. apart. En hij heeft er zelf ook nog nooit iets over gezegd. Dus ik ben wel echt benieuwd naar het echte verhaal. Wat er echt aan de hand is. Ja. Zeg, en, en nog even ook, nu je hier toch bent, ook de, de, de situatie bij FC Twente met, uh, met, met, met Verbeek. Ja. Ja, wat mij het meest verbaast, is dat vrijdag een interview met Jan van Alst... bij, bij Fox Sports ook uh, was, waarin hij zei... nee, uh, we gaan gewoon door met Verbeek, iedereen staat ja. erachter. Um, Vaak hij... is dat een waarschuwing, maar... Ja, dat ja, klopt, ja, maar goed, hij is technisch manager... en toen had hij ook al met hem gesproken, ja. uh, met de spelersgroep... en toen moest hij nog met Gert-Jan Verbeek praten vrijdagmiddag, geloof ik. Maar dat ging dan meer over zijn technische uh, gedeelte... Van wat, waar hij niet bij betrokken is bij de club... En nu is er een weekend overeengegaan waarbij hij niet gespeeld is. En dan in een de ene maandag in de namiddag... wordt er dan in een ene besloten om hem te ontslaan. Er ja. wordt gezegd, uh, Joep zei dat, hè, dat een aantal spelers... dus uh, naar, de, naar de Raad van Commissaris is gegaan. Hij is dus eigenlijk een beetje weggestemd... Ja. Wat, wat ook wel bij Feyenoord gebeurde. Ja, maar goed, dat is al eerder gebeurd ja. deze week. Ze hebben nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen mf 4-1 gewonnen. Dus dan denk je, nou, oké, okay, positief. Uh, dat is al wel eerder gebeurd. Dat het dan nu uiteindelijk pas ja, mm -hmm. na het weekend... en dan op het eind van de dag gebeurt. Ja, dat dat... Vind ik wel vreemd. Ja. Nog meer druk. Ja. ja, dit is wel voor Twente een hele hele rare situatie. En een nare situatie. Want ze staan er al beroerd voor. En dan zoiets nog, ja helpt allemaal niet. Nee, dat maar. helpt zeker niet. Even terug naar het Nederlands Elftal. Vanavond met 3-0 gewonnen van Portugal. Ik zei net, we proberen een Nederlands Elftal voor de komende jaren op papier te zetten. <lacht> naar aanleiding van deze twee wedstrijden. Nou, ik zou deze zelf opstellen. Nee. <lacht> nee, zo makkelijk. <lacht> nou ja, goed, ik denk wel dat je een, een paar zekerheidjes hebt. Waarin je met name achterin, ik vind Sillessen gewoon de betere keeper ten opzichte van Zoet. Niet alleen nu dat hij een geweldige redding had. Ik vind dat hij het in het Nederlands Elftal eigenlijk altijd wel prima gedaan heeft. En dat hij bij zijn club niet speelt, vind je niet erg? Ja, maar het ligt er wel aan een beetje welke club. En ik uh, kijk heel veel Barcelona. Dus de wedstrijden, ik zie ook de wedstrijden die hij kipt. En ik zie echt wel dat hij uh, stappen heeft gemaakt. En dat hij ook wat uitstraalt. Hij heeft ook echte uitstraling, nu vind ik. En hij heeft een van de beste keepers ter wereld voor zich. Ja, ik, ik vind wel dat je zo'n speler die bij zo'n club speelt... op hoog niveau traint... Die het ook gewoon goed doet in het Nederlands al van zullen ze op doel? Oké, okay, ja, Gaan we, we 5-3 T's spelen, wat jou betreft? Uh, ja, want je hebt drie hele goede centrale verdedigers. Dus die zou ik wel alle drie opstellen. Van de Dijk, opstellen. Van Dijk en De Vrij. Het ja. probleem is en wel een licht. beetje dat je met hun niet echt kan schuiven. Dus je kan niet zeggen, nou, een van die drie zet ik dan een beetje op het middenveld. Om, om dan misschien ook eens wat anders te proberen. Dus je moet wel echt dan met drie centrale verdedigers gaan want spelen. Want daar kunnen ze alle drie te weinig... Hebben ze te weinig voetbal voor in de voeten? Mm, nee, maar het zijn wel echte drie... Pure mandekkers vind ik. De licht zou dat Al dan... kwam de licht wel een paar ja, keer klopt. ervoor. Nou ja, en ook... die, die zou dat misschien He? dan nog kunnen... maken. Van Dijk maar... hebben we voorin gezien zelfs. Ja, ik, nee, ik vind wel echt dat, het, dat hun kracht echt in het centrale... Verde in, in verdediging ligt. Dus... Ja. En dit zijn echt de beste drie die we nu hebben. Daar is geen twijfel over. Nee, en AK heeft het ook goed gedaan vandaag... maar ik vind die drie wel echt nog net even daarboven. Nee, maar die zouden staan. ook in kunnen. Die zouden we links weg kunnen zetten dan. Ja, dat klopt. Ik ben wel fan van blind... Uh, zou die, ja, die vond he? ik de afgelopen jaren echt in Nederland zelfs al ondergewaardeerd. En echt een, de, de meest betrouwbare en constante factor. Als en linksback, goeie... om, en niet voor, want die speelde ook al voor de verdediging. Ja, maar ik vind hem als linksback wel, denk ik, dan gewoon daar. Zeker ja. in een 5-3-2, waarin hij al verdedigend ook een beetje ontlast wordt. En ja. hij kan goed opkomen ook, deed hij bij Ajax goeie ook al. Goeie de benen. Ja, dus Speelt ik... ook niet meer bij zijn club. Nee, dat klopt. Dus die moet ook echt wel gaan spelen. Nou, dat gaat Koeman heeft daar niet echt uitspraken over gedaan. Hè? Van je moet spelen bij je club, ja. zoals Louis Vergaal dat altijd heel duidelijk deed. Ik vind ook dat je dat niet moet doen. Ik, ik, ik denk dat. Zeker, Koeman, in deze fase: dan moet je gewoon alle spelers eerst zelf ook zien. En dan kan je altijd later ja. nog zeggen: van nou, die speelt niet maar, bij zijn club. Kijk, kijk, en met, met Chillens is een ander verhaal natuurlijk als keeper. Dat is toch anders. En die speelt tenminste nog eens een keertje. Maar. Ja. Maar zoals uh, blind als je dan helemaal niet speelt. Nee, nee dat klopt. Die zit ook hele, helemaal niet bij, die bij de, de Leicester United nee. waar je dan mee kan uh, spelen Ja, nee, nee, dat klopt. Het voordeel ja. is dat er nu geen hele belangrijke interlands aankomen, zeg maar die dat, dat je echt ergens om speelt. Hij was nu ook geblesseerd, daarom zat hij er niet bij. Ja, die moet wel na de zomer. Uiteraard moet hij weer een nieuwe club gaan vinden waar hij gaat spelen. Maar dat gaat denk ik wel gebeuren. Ja. Dus die komt op de linksback positie. Jij Als we het 5 2 he? ja, over mee. de boel. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Dus het Rechts... is, is een beetje opportunistisch nu, maar. Goed. Nee, dat geeft niks. Back, ja. Wie zit Ja, Ik nu? ben fan van Kastdorp, maar die is helaas ook al een hele tijd geblesseerd. Nou, die is in dit systeem, denk ik. Een hartstikke goede Perfect. optie. Je kan, je kan ook kiezen tete, voor Teten, voor Haterboer en voor Vosel Mensa. Dat kan allemaal nog. Ja, Mensa en Teten zijn wel echt uh, meer verdedigende backs. Dus in een 4-3-3 dan zouden, dan zouden die mijn voorkeur hebben. Haterboer is ook voor dit systeem uh, gemaakt. Maar in principe uh, Karsdorp, zeg jij? Ja, als, het liefst als die fit reflect. is Karsdorp. Want die vind ik voetballend echt uh, uh, nog hoe lang heeft die geen bal geraakt? Ja, die is twee keer geopereerd aan zijn knie. Ja. Dus die is nu weer herstellende. Als Roma natuurlijk zijn we al bijna vergeten dat hij ja. daar zit. Oh ja. Ja, <laughs> ja. ja, nou ja, dat, dat, die heeft natuurlijk bij Feyenoord fantastisch gedaan. Dus uh, ik hoop wel dat hij weer op zijn oude niveau komt. Ja. Jong nog. Ja, echt een, uh, een speler met mogelijkheden. Vind ja. ik. Gaan we naar het middenveld? Ja, ik ben... Uh, nou ja, goed. Daar heb je meerdere opties natuurlijk. Hè. Je hebt er bijvoorbeeld nee, van nee, Gintal nee, ook, ook nog die we niet best, willen de vergeten. Best, ja, de, de beste prupper, drie na zo'n wedstrijd kunnen we nu toch niet op de bank zetten, hè? Nee, maar ja. van wie zou die concurrentie kunnen hebben? Ja, was en ook in de vorige wedstrijd hè? onder Blind al, al een paar, paar keer. Ja. Al, al maar al goed over andere positie toen nog? Ja, toen speelde hij meer op tien, zeg ja. maar. En, uh, maar ja. wat, wat we net al zeiden, bij zijn club speelt hij ook wat meer controleren. En dat heeft hij vandaag ook uitstekend gedaan. Lekkere voetbal. Uh, we hebben Frenkie de Jong natuurlijk nog, die moeten we niet vergeten. Zou dat je is die nu uh... al in de baas zetten, ja? Ja, ik ben uh, voorzitter van zijn fanclub. Oké. Okay. Oh. <laughs> okay. Dus die zou bij mij zeker... Uh in de basis staan omdat hij iets brengt. Dat, dat zou misschien ook nog wel eens achterin kunnen. Hè, als je tegen een mindere tegenstander speelt, of je kan daar dan een centrale verdediger weghalen als je thuis moet tegen dat vind ik uh, een beetje Master snel game, hoor. Voor, de, voor, de, voor nu al. Nee, maar als je tegen Macedonië thuis moet straks voor een oh, ja. kwalificatie, dan kan okay. je dus met vier verdedigers achterin gaan. Ja, nou, dan heb ik het om Frenkie de Jong nu al heel zelf te nee, zetten. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar we zijn alle, wel serieus bezig nu, Kees. Ja, maar die we heeft zijn gewoon zo... het beste Nels zelf te zetten. Die heeft maken. precies wat iedereen niet heeft, heeft hij: namelijk nou, creativiteit. Creativiteit ja. en de, de, de gave okay. om iemand uit te kunnen spelen. Ik schrijf hem op. Ja, ja het wordt wel een heel druk middenveld. Ja, maar nee, dat niet. is leuk. Van der nee. Beek heeft zich nu laten zien, natuurlijk. Ja. Wijnaldum heeft zich vandaag laten zien. Ja, en je moet kiezen? Ja, dan Wijnaldom Ik heb opgeschreven Prupper Frenkie de Jong en Wijnaldum Met z'n drieën. Oké. Hebben we nog twee aanvallers nodig? Ja, die, deze twee laten we staan. Kijk, daar heb je ze op beeld ook gelijk met z'n tweeën. Oh, ja, dat <laughs> zat hier in, nog een uh, de Babel. Ja, laat, ja? Ja, daar de televisie. Dat is natuurlijk wel een probleem hè, voorin. Geen Vincent ja, Jansen? Die, ja, die speelt ook bijna niet. Ja, dat was net niet. geen probleem, hè? Nee, nee, nee, nee maar goed. Bij Venebadje, die heeft natuurlijk... en bij Tottenham al bijna een seizoen niet gespeeld. Ja. En nu bij Venebadje ook. En, ja. en, en Spitsen als Dos en Weghorst... Uh, en, en die moeten dan toch een beetje gaan vrezen. Ja, ik zou Dost er wel altijd bij nemen. Omdat ik wel vind dat hij, in, uh, in de, hij beste pin, de beste pinshitter is die we hebben, denk ik. Luc de Jong zou dat ook nog kunnen, want die kan hartstikke goed koppen. Beter ja, dan Weghorst kan, nog, ja. vind ik. Maar goed, je moet ook kijken naar een beetje vernieuwing. Dus dan is het helemaal niet erg om een jong als Weghorst erbij te nemen. Maar ja, Dost moet je er wel altijd bij houden, vind okay. ik. Ja, maar ja, Luc dus de, de Jong? De jong ja, of die Jong Weghorst? Ja, dat is een beetje om het even. Ik zou dan Weghorst, omdat dat toch een beetje een nieuwe generatie is. Ja... Eh, misschien wel allebei niet, hè, want als je Dost al als pinschitter hebt... Ja. dan hoef je misschien ook wel helemaal niet een van die andere twee... Al de vaart gisteren over Robben van Persie. Ja, nou ja, ja, nou ja Koeman is het niet man. uitgesloten. Hè? Ja. Uh, maar de, ik denk dat het voor Van Persie nu echt dit seizoen... moet hij zich gewoon volledig richten om dit seizoen goed door te komen. Een goede voorbereiding pakken, zodat hij volgend seizoen... bij Feyenoord volledig fit kan spelen. Maar wil Ronald Koeman met iemand gaan werken... die waarschijnlijk nog maar één seizoen hierna uh, uh, speelt? Ja, dat is de vraag. Maar goed, als Van Persie wel fit is... En hij is de beste. Dan kan je hem er altijd nog bij nemen. Maar de vraag is, als je dan met vernieuwing bezig bent... en ook andere jongens de kans gaat geven, ja, moet je dat dan nog wel willen? Ja. Ik heb genoteerd. dus op doel. Achter van links naar rechts. Blind, Van Dijk, De Vrij, De Licht en Karsdorp. Op het middenveld van links naar rechts. Wijnaldum, Prupper, Frenkie de Jong en voorin De Pai en Babel. Het Nederlands helft van Kees Kwakman voor de komende jaren. We worden Europees kampioen. <laughs> ja. 2020. Ja. Dankjewel. Hey Kees, hou je aan. Dankjewel.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 Till I wake up and find you, and none of this is real. Are you bold? Oh, let me sleep. Cause your love is like a drug to me. Hockeybond heeft een nieuwe technisch directeur, hoor, zojuist in het sportnieuws. Jeroen Bijl, tijdens de Olympische Spelen van Pyeongchang, was hij nog chef de mission. Hij gaat per 1 mei aan de slag bij de KNHB. Volgt Arno Den Hartog op. Gefeliciteerd, Jeroen. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Jeroen. Ja. ja, We wisten al een tijdje dat, we, uh, dat je NOC NSF ging verlaten. Dat had je al aangegeven voor de Spelen. Uh, ja. Wist u er ook al dat die hockeybond in uh, de pen zat? Nou, niet, niet direct. Uh, zeker niet toen ik dat maakte. Dat was rond de zomer. Maar we hebben wel voor de Spelen al een keer uh, met elkaar gezeten. En, uh, en dat waren ook goede gesprekken. Uh, maar toen heb ik wel gezegd van nou, laten we voorlopig eerst maar even de Spelen gaan doen. En dan uh, gaan we na die tijd verder zitten. En dat hebben we de afgelopen weken gedaan. Dus uh, het is echt de laatste weken rondgekomen. Ja. Nou ja, uh, de roc nsf althans uh, Pjong Chang, de Spelen, heeft hij gewoon uh, goed gedaan. Uh, is de algemene stemming. Uh, veel succes behaald, uh, veel medailles. Uh, ik kan me zo voorstellen dat er meer uh, bonden of, uh, of, of banen uh, voor je st klaar stonden. Ja, ik ben, ik ben voor de, ook wat andere dingen benaderd. Allemaal beginfases, dus dat heb ik eigenlijk vrij snel wat afgehouden. Dus ik ben uh, voor, de, voor de spelen heb ik nog wel met andere partijen gesproken... maar na de spelen eigenlijk niet meer. Ja. Dus uh, dat was vrij snel dat, ja. ik, dat ik met de hockeybond uh, verder wilde, ja. Wat trek je zo aan bij die hockeybond? Uh, nou, A is het, is het uh, altijd top, uh, top van de wereld, uh, als je kijkt naar de, de sport. Het is een teamsport, het is qua organisatie een bond. Ik denk een goed georganiseerde bond met veel mogelijkheden, uh, grote achterban, er zit veel talentontwikkeling, uh, je hebt jonge oranjes. Uh, kortom, uh, denk ik, voldoende uh, zaken om, uh, om een ei kwijt te kunnen. Ja, en wat, wat denkt u dan dat u kunt toevoegen aan het hockey met uw achtergrond als volleyballer? Ja, dat, gaan we eerst, dat moet eerst dat goed bekijken. Ik denk, kijk, uh, als je kijkt naar mijn achtergrond als volleyballer die ook nog wat breder is, uh, vanuit uh, uh, het, het coach wat ik gedaan heb en uh, ook als manager uh, bij, uh, bij Zwolle, uh, denk ik dat ik dat ik, ja, ik kan meekijken van uh, wat is nou de, de meest optimale structuur, uh, ja, wat, wat, wat is de, de, de beste topsoortcultuur die uh, die eventueel uh, een bijdrage kan leveren om te verder ontwikkelen van het tophockey. Uh, zo breed moet je het nu zien, zeker op dit moment. En ik ga ook de eerste maanden ga ik echt gebruiken om, om veel mensen te spreken... mensen te leren kennen, uh, om te kijken van wat kan ik daarin toevoegen? En, en wat is er nu? En uh, hoe beleven ze het nu? Dus ik wil eerst me goed gaan oriënteren voordat ik gezegd wat ik echt ga ja. veranderen, ja. Als, dat al, als het al nodig is. Maar u moet wel aan de bak, want er is onenigheid tussen de bond en de topclubs. Ja, nou dat, dat, dat speelt. Dat speelt uh, vaak bij, uh, bij teamsport. Ik ken het ook nog wel vanuit mijn volleybaltijd. Uh, logisch. Uh, de, de, de nationale teams die willen voorbereiding. De clubs die willen uh, spelers. Maar volgens mij zijn de bonden, de, uh, de, de, de bonden en de clubs... er nu al volop over in gesprek. Uh, nou, die, die, en... die, die, die clubs hebben wel aardig uh, de hak in het stand gezet. Hè? Geen spelers naar de Champions Trophy, dat soort teksten. Ja, maar volgens mij zijn ze op dit moment in gesprek. Okay. Ik weet dat ze dat gezegd hebben een aantal weken terug. En daarna zijn er in ieder geval uh, uh, wat gesprekken geweest. Ik weet daar de laatste soms van zaken niet, niet van. Ik, uh, ik word wel redelijk op de hoogte gehouden. Maar ik begin echt op 1 mei. Um, dus ik ga ervan uit dat, dat, dat het opgelost wordt. Uh, ja. Het moet ook opgelost worden, want iedereen moet verder. Dus, uh, maar volgens mij zijn die gesprekken nu lopende en, en ziet dat er best goed uit. En meteen een mooi jaar voor je. Want uh, 1 mei begin je dan en dan krijg je in juli het WK voor vrouwen in Engeland. Uh, in november, december het WK voor mannen in India. Ja. Ja, nou, we kunnen gelijk weer, uh, weer volop <laughs> ja. na, na, nadat ik uh, dit jaar al uh, vijf weken in Pyeongchang ben geweest. Ja, dat hoort erbij. Dat zijn ook de mooie momenten en evenementen. Dus uh, ja. ja, dat vind ik alleen maar leuk natuurlijk. En heeft je dan een doel gesteld voor jou? Uh, voor de komende jaren of is het nog niet zover. Nee, dat wil ik ook pas later ja. doen. Echt, echt als ik... Uh, kijk, je, je weet dat die, die nationale elftallen... Die, die zijn weer op top. Ja, en dan moet je ook kijken van... hoe ver kan je daarin komen. En, uh, dat wil de bond zelf, dat wil iedereen. Ja. Dus uh, dat, uh, dat zal ongetwijfeld streven zijn. Heel veel succes, Jeroen, bij de Hockeybond. Ja, uh, dankjewel. Jeroen Bijl was dat. Ja, succes. Piet Maalderink die staat bij de man die vanavond met twee assists een groot aandeel had in de 3-0-overwinning... van Nederland op Portugal, Matthijs de Licht...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 Ja, dat dit iets is waar we voor moeten beduren. en uh, naar de volgende interlandperiode weer door moeten pakken. Ja. Yes, dankjewel. Matthijs de Licht, uh, hij gaf de voorzet. die Ryan Babel keihard binnenkopte. Hij deed dus wat er van hem, van hem werd verwacht. Ook als aanspeelpunt, Ryan Babel. Ik denk uh, dat elke spits. Uh, weet wat er van ze gevraagd wordt. in het Nederlands elftal. Uh, die moet een bal vasthouden. Dat denk ik is een van de belangrijkste taken. En uh, ja, ook dat uh, weet ik. Dus. Uh, ja, dan doe ik mijn best om de bal vast te houden. Maar je kunt het ook? Uh, ja, dat, dat kan ik zeker. Dat is <laughs> nog een kwaliteit om dat te kunnen. En uh, afgelopen vrijdag lukte dat niet. En ik wil tolst. Ik bedoel, ja, is een ander soort spits, denk ik. Maar daar hoor jij dan toch eigenlijk te staan in zo'n systeem? Uh, nou ja, ik bedoel uh, nogmaals, uh, ik, bedoel, ik wil niemand uh, afsnauwen, maar... Uh... Als de trainer me nodig heeft op die positie, dan uh, sta ik klaar. Ja, ik kan jouw carrière wel een enorme push nog weer krijgen? Want jij bent ook een heel belangrijke man in het team. Ook qua leeftijd, qua alles eigenlijk. Of is dat te euforisch en uh, blij? Um, nou ja, ik bedoel, ik weet dat ik nu een van de oudsten ben. Of volgens mij de oudste in het elftal. En natuurlijk, um, ik loop al best een tijdje mee. En um, ja, ik kan zeker uh, wel wat uh, bijbrengen bij uh, heel veel van die jonge jongens. En uh, nogmaals. Um, het is aan de bondscoast als ik in zijn uh, blijf passen voor de komende tijd. Zij, Ryan Babel, Kees Kwakman, tot slot. Matthijs de Ligt die zei, we wisten dat we dit konden. Ja, hij hoopte <laughs> waarschijnlijk dat we dit konden. Ja. Wat ja. is dit? Ja, nou ja, goed. Uh, Waar haalt dit vandaan? Ja, nou ja, het was in ieder geval de bedoeling dan waarschijnlijk van tevoren. Maar ja, dit, we, we zijn allemaal verbaasd geweest. Hier zelf. Geweldig, maar om de licht nog even op door te gaan. Ongelooflijk, hè? 18 ja. jaar. Ja. Nu deze twee wedstrijden ook. Gewoon tegen Ronaldo staat hij ook. Die echt wel uh, zijn best deed. Want ook welk, uh, welk dingetje begon niet te piepen? Ja, ongelooflijk hè. Wat een vogelvlucht die uh, zijn carrière heeft ja. gemaakt. Nu al. Ja. En zo staande blijven. Echt, ja. echt petje af. Die gaat zo meteen zijn laatste zeven wedstrijden voor Ajax spelen? Ja, ik hoop het niet eerlijk gezegd. Ik vind dat hij nog een jaar bij Ajax moet blijven. Dat hij ook Europees moet gaan spelen met Ajax. En... Ja. dat hij dan daarna nog de stap moet maken. Gewoon twee volle seizoenen bij Ajax, Europees Spelen... en dan een mooie stap maken. Oké. Okay. dankjewel, Kees Kwakman, dat Graag je hier was. Het is tijd voor Diederik Smit. Diederik, waar ben je? Ik ben in Enschede, want vanavond werd bekend... dat Gert-Jan Verbeek is ontslagen bij FC Twente... vanwege de slechte resultaten. Gert-Jan Verbeek was aangesteld in oktober... maar uh, ja, onder zijn leiding zakte de ploeg naar de laatste plaats... en zojuist is bekend geworden wie Verbeek gaat opvolgen... Dat is toch wel weer een grote naam uit de Hoge Hoed. Namelijk René Haken. Hij komt over van uh, Cambuur. Hij is oud-trainer van onder meer Jong FC Twente, FC Emmen en FC Twente. Bij die laatste club is hij trouwens een beetje vervelend weggegaan. In oktober was dat. Maar uh, hier bij FC Twente hebben ze veel vertrouwen in hem. Hij ligt ook goed bij de spelersgroep. Die hadden echt een voorkeur ook voor uh, Haken. En hij moet nu de puinhopen gaan opruimen die zijn voorgangers hebben achtergelaten. René Haken dus de redder in nood voor FC Twente. Al dus, Diederik Smit, zometeen hier op FPO Radio 1... met het oog op morgen gepresenteerd door Chris Kijn. En ik begrijp dat Ruben Heijn te gast is. Ja, die kan niet alleen spelen Wie is de maar ook mooi zingen. Kijk. Tot morgen, fijne avond. Bye-bye.